5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo schakelen we in het NOS Radio 1 Journaal weer naar Boston, waar 2 tot 3 miljoen mensen binnenzitten in afwachting van de arrestatie van één van de verdachten van de aanslagen bij de marathon. Daarover nu ook het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. President Obama is door zijn topadviseurs bijgepraat... over de ontwikkeling in de zaak rond de bomaanslagen in Boston. Hij overlegde met onder andere het hoofd van de federale de FBI... de nationaal veiligheidsadviseur... en het hoofd van de centrale inlichtingendienst CIA. De politie is nog steeds bezig met een klopjacht naar de overgebleven verdachte. Een jongen van 19 met een Checheense achtergrond. Inwoners van Boston en de omgeving worden aangeraden om hun deur gesloten te houden...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 De kwaliteit van wetgeving, de gevolgen van wetgeving voor de uitvoering... wat betekent het uiteindelijk ook voor de rechtspositie van mensen... dat zijn typisch de vragen waar de Eerste Kamer naar kijkt. Er benadrukt dat ook Zijlstraat niet op uit is om de Eerste Kamer af te schaffen. De onderhandelingen over een zorgakkoord verlopen moeizaam. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft volgens bronnen een bot gedaan... waarbij de helft van de begroting van de thuiszorg wordt geschrapt. Aanvankelijk wilden ze driekwart kwart van de begroting wegbezuinigen.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 Dat is volgens hem een signaal dat veel Nederlanders het een mooi lied vinden. En dat betekent dat er 99 cent per keer wordt betaald. En daarvan gaat een groot deel naar het Oranje Fonds. Het lied werd vanochtend gepresenteerd. en Het is de bedoeling dat het op 30 april in heel Nederland wordt gezongen. Rutte kreeg ook de vraag voorgelegd of het te doen is... om met 16 miljoen mensen mee te zingen. Ik ben zelf klassiek geschoold. Uh, uh, en Dat betekent dat ik vier handen op één piano heel veel vind. De 16 miljoen stemmen is heel erg veel, maar het schijnt te kunnen... Eh, en ik zou zeggen, laten we een poging gaan doen. Veel mensen hebben kritiek op het lied. Daarover zei Rutte dat over smaak niet valt te twisten. Het weer in het middenland nog enkele buien. Maar vanuit het noordwesten wordt het weer droog en klaart het op. Komende nacht, overal droog en helder. Het koelt af tot rond het vriespunt. Het weekend verloopt vrij zonnig en droog... bij temperaturen van 10 tot 13 graden. Dan krijgt u nu de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. De meeste vertraging zien we in het midden van het land. Het is vooral druk op de A1 bij Amersfoort, de A28 bij Hoeverlaken en op de A50 ten zuiden van Arnhem. Verder nog wat opvallende zaken. De A7-afsluitdijk richting Friesland is nog altijd dicht... tussen Den Oever en Friesland. Dat heeft te maken met een ongeluk bij het monument... A30, Barneveld richting Lunteren voor de afrit Scherpenzeel. 5 na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Helemaal dicht is de N11, Leiden richting Bodegraven bij Bodegraven. Na een ongeluk met een vrachtwagen zat Ville vanaf Alphen aan de Rijn. 4 kilometer. Het is natuurlijk beter om om te rijden. Dat kan over de A4 en de A12. N214, de weg Papendrecht-Leerdam. Die is in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A15 bij Papendrecht. En ook dat komt door een ongeluk.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 Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl. Het NOS Radio 1 Journal. Lucella Carrasso. Het is zeven minuten over vijf. Bijna iedereen in Boston en de omgeving wordt geadviseerd binnen te blijven. Het openbare leven ligt daardoor al uren plat. Hij moet worden geïnspireerd en verantwoordelijk. En hij is een threat voor iedereen die hem heeft. Het wachten is op een ontknoping in de klopjacht van de politie. En, uh, de jacht is gericht op uh, Jogar Tharnayev. Uh, hij heeft donkere krullen, hij is pas 19 jaar oud. Verdacht wordt hij van de dubbele bommaanslag in Boston, waar de politie nu dus uh, jacht op maakt. Het speelt zich vooral af in Watertown, dat is een voorstadje van Boston. De politie daar belt bewoners om ze dringend te adviseren binnen te blijven. Watertown Police Department. There is an active incident in Watertown right now. Chief DeVoe is advising all Watertown East End residents to remain in their homes. What we're looking for right now is a suspect consider, consistent with the description of suspect number two, the white-capped individual. They are after a very dangerous person. He's a light-skinned or Caucasian male with uh, longer uh, brown curly hair. All Public transportation has closed uh, in the Boston area. So take a look at the face. If this is someone who's walking by, call authorities. Do not do anything yourself. Please, call authorities. The entire city in Boston, the entire city of Boston, That resident's being asked, stay in your homes, do not open the door. Right now, we're in a public safety mode here. If you hear or see anything suspicious, call the Watertown Police Department at 617-92-6500. En doe niks als je hem ziet, de verdachte. Doe de deur niet open, bel de politie. Dat is de boodschap die aan uh, alle inwoners van Boston en omgeving gegeven wordt. Fatih Inchekara is student geneeskunde aan de Harvard Universiteit. Hij woont in een van die voorstadjes Cambridge. En u heeft ook besloten binnen te blijven? Ja, inderdaad. Uh, ja, ik woon eigenlijk tegenover Cambridge, tegenover en uh, ja, ons is sterk aangeraad inderdaad om thuis te blijven. En uh, als je, ik kijk nu op straat en er is inderdaad niemand buiten. Er is helemaal niemand. Zie je wel politieagenten of zijn die niet uh, bij jou in de buurt? Nee, niet hier in deze wijken, wel, dus uh, iets verderop. Maar hier is het uh, behoorlijk rustig buiten. De winkels zijn gesloten. Openbaar vervoer ligt, ja, ligt uh, stil. En volg jij de klopjacht op televisie? Uh, op uh, televisie inderdaad. Ik kijk op tv en uh, ja, via Twitter. Uh, ik blijf uh, opgehaald eigenlijk door de, OV, uh, door de OV hier en door de ziekenhuizen. Ja, want wat, wat zou je eigenlijk gaan doen vandaag? Ja, ik, ik was van plan om dus onderzoek te gaan doen uh, waar, ik, uh, waar ik nu ben, in het ziekenhuis. Maar uh, het ziekenhuis heeft code Ember uh, aangegeven. En dat betekent dat er een ramp buiten is en dat uh, niemand zomaar het ziekenhuis in of uit mag. En wat voor gevoel geeft de hele, de hele situatie in jou? Ja, spannend. Dat had ik natuurlijk niet verwacht ben gekomen om onderzoek te doen. En uh, ja, na de marathon is hier eigenlijk best wel veel veranderd de afgelopen uh, dagen. Ja, het is uitgelopen op een klopjacht nu. Um, als ik zo'n beetje de televisie zie, zijn ze ook heel voorzichtig in wat ze wel en niet kunnen laten zien. Hè? Omdat ze denken dat die jongen die verdacht is dat hij het ook allemaal zit te volgen. Ja, klopt, inderdaad. En kan je zelf nu binnen nog een beetje onderzoek doen of wacht je gewoon tot je weer uh, te horen krijgt dat je naar buiten mag? Ja, ik, ik hou uh, nieuws in de gaten, ik hou Twitter in de gaten. Het is niet zo dat het verboden is om op straat te zijn, maar ik heb ook van mijn uh, supervisor in het ziekenhuis een mailtje gehad van... hé, hey, blijf thuis, neem geen risico's, kom hier, kom hier niet naartoe. Dus ze nemen het wel heel serieus hier, ja, en terecht. En heb je genoeg eten in huis? Ja, ik, ik heb genoeg eten. Oké, okay, dus je kan even voort. Fatih ja, Inchikara, dankjewel voor jouw uh, bericht vanuit uh, Boston, Cambridge. Dankjewel. Ja, dank je. Dan gaan we door naar onze correspondent Wessel de Jong. Die volgt de ontwikkelingen ook, Wessel. De politie zet dus alles op alles om de verdachte te pakken. De hele dag beelden van zenuwachtige politiemensen die heen en weer uh, rennen. Blokkades, auto's die af en aan rijden. Wat, wat zijn de laatste ontwikkelingen? Dat ze nog weer een beetje zenuwachtiger zijn geworden de af, afgelopen minuten. In dat, in dat watertown, dus dat deel van Boston. Eh, pers die daar eh, verzameld staat achter zo'n zo gele politieband. Moet nog weer een ent verder naar achteren. Een, een CNN-verslaggever ving op dat in dat gebied, dus achter, die, achter in dat afgezette gebied... dat eh, daar die verdachte, die Dzoghar Tsarnaev, dat hij daar tien minuten geleden... dus nou dat zal inmiddels een kwartier geleden zijn, eh, nog gezien zou zijn in een supermarkt, uh, dat ze dus met andere woorden... dat ze dus wel degelijk in het goede gebied zitten. En vandaar dat ze nu zo nerveus en ook voorzichtig zijn, dus uh, de politie. Want uh, ze zijn bang dat hij dat ook bewapend is nog steeds? Ja, en ook zijn motieven weten ze natuurlijk niet precies. Hè? Ik bedoel, wil hij vluchten? Wil hij er vandoor? Of, of is hij op, op wraak uit? Omdat zijn broer uh, natuurlijk vanochtend is omgekomen bij de, bij de schietpartij. Maar ze schijnen er zeker van te zijn in ieder geval dat hij dat wapens heeft. En niet gewoon alleen maar een pistool, maar ook echt een, uh, een geweer. En dat hij ook springstof bij zich heeft. En vanochtend is natuurlijk wel gebleken in die hele klopjacht in, in Watertown... dat ze ook niet terugdeinzen om dat, te, dat, uh, dat materiaal allemaal te gebruiken, de, de gebroeders Tsarnaev. Want ze zijn natuurlijk alleen nog maar... Maar verdacht, hè? Is publiek gemaakt waarom juist deze jongens achter de aanslag zouden zitten? Nou, dat is een heel verhaal op zich. Dat begon natuurlijk, uh, begon natuurlijk allemaal gisteravond uh, in Boston. Met een overval op een, op een supermarkt. Nou, toen uh, die liep uit op een schietpartij waarbij een agent werd gedood. Die twee, uh, die twee jonge mannen, de, de gebroeder Tsarnaev, die kapen dan, die dan een auto. Met de bestuurder erin, uh, rijden daarmee weg. Laten die bestuurder dan vervolgens gaan. En tegen die bestuurder zeggen ze dan, uh, wij zijn de mannen. Wij waren de mannen die achter de bomaanslag zitten. Dus ze hebben zichzelf aan die, aan die die gijzelaar die dus snel werd vrijgelaten, aan die gijzelaar hebben ze zichzelf bekendgemaakt. Ja, al, allemaal opvallende feiten. Hè? En, en je neemt niet de benen na zo'n aanslag, maar je pleegt een overval op een supermarkt. En je vertelt ook nog eens aan iemand dat je het gedaan hebt. Ja, dat is natuurlijk de hele verbazing hier. Dat, dat de hele aanslag eigenlijk relatief goed gepland is, heel slim gepland is. He, ze ontweken alle veiligheidsmaatregelen van tevoren bij die, uh, bij, bij die marathon. En dan de, ja, de, de, de, de aftocht is dan zo super amateuristisch. Want die super. Ja, ze gingen er vandoor. Ze, ze, ze, ze wilden vluchten. Waarschijnlijk omdat de politie gisteravond die, uh, die foto's bekend had gemaakt. En ze zijn natuurlijk bekend hier omdat ze hier wonen. Dus de grond onder hun voeten werd ze duidelijk. Uh, werd werd ze duidelijk te heet. Maar ze hadden geen geld, maar ze hadden geen eten, dus ze moesten iets doen om weg te komen. Ja, en daar begon, voor hen toen, uh, daar begon natuurlijk voor hen toen de ellende die overval liep fout, waarbij die agent toen werd, uh, werd doodgeschoten. En uh, ja, de klop, de jacht is ondertussen nog steeds aan de gang. En Wessel de Jong volgt dat als er nieuws is, uiteraard, dan horen we dat van jou. Wessel de Jong. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1 -journaal. Vanochtend kreeg Jasper S. 18 jaar celstraf voor de moord op Marianne Vaatstra. Moord in 1999. Bouke Vaatstra is de vader van Marianne. Goedemiddag, meneer Vaatstra. Goedemiddag. Het is nu een paar uren na, na de uitspraak. Hoe is het nu met u? Ja, het is een zware dag natuurlijk. Een hele zware dag. En eh, vooral die, die 18 jaar. Ik had liever, eh, ja, liever dat, dat weet iedereen natuurlijk, eh, levenslang gehad. Maar ik, ik, ik vraag me nu wel af, Van uh, de rechter zegt, hij had geen, het, het geweten liet hem in de steek. Dan vraag ik me af, heeft een advocaat die hem verdedigt, die heeft een vak, maar heeft hij daarnaast ook een geweten? U vindt niet dat nou, hij heeft, verdedigd had moeten worden eigenlijk, dat er iets van die straf nee. afging? Nou, dat vraag ik me af. Ik bedoel, heeft een advocaat een geweten, Want als je zegt dat afge wekkend wat er is gebeurd met mijn dochter, dan vraag ik me af: kan iemand met een geweten zo iemand verdedigen? Dat, dat, dat is nou juist de vraag. Ja, het, het en dat, dus zit u dat al de hele tijd dwars, of ook vooral vandaag... Ja, dat, uh, dat er twintig dat, jaar zit, geëist dat, was en achttien jaar zelder uit is gekomen? Ja, dat, dat, dat zit me al een hele tijd dwars. Maar ja, goed, ik, ik kan daar niks aan veranderen... omdat een advocaat is een advocaat. Maar ik, naast het advocaat zijn moet je toch ook een geweten hebben. Ja, een advocaat ik, zegt ik, altijd dat uiteindelijk iedereen recht heeft... op een verdediging, hè? Um, ja. heeft, u, heeft u nog behoefte om met die advocaat te spreken? Of, of misschien zelfs met Jasper nee. S. zelf? Nou, Jasper S. wel. Ik, ik wil weten wat er gebeurd is. Kijk, dat is er helemaal niet uitgekomen. Ja, er is wel iets uitgekomen. Hij heeft heel veel zaken die hij zich niet herinnert. En dat kan niet. Hij weet zich donders goed te herinneren wat hij gedaan heeft. Maar ik wil weten wat, hoe dat met mijn dochter uh, is gegaan... en wat ze gezegd heeft wat ze, wat, als ze bang geweest is. Dus zeker is ze bang geweest. Ze heeft haar dood in de ogen gekeken. Dat weet ik zeker. En u wilt dat eigenlijk graag van hem horen... hoe haar laatste minuten zijn geweest? Ja, ja, dat wil ik van hem persoonlijk horen. Zit dat erin? Heeft u contact gezocht of dat kan? Of wilt u dat nog doen? Nou, hoe... nee, nee, nog niet. De laatste weken natuurlijk van druk geweest. en druk uh, geweest. Niet... Maar ik, ik dien daar wel een verzoek voor in. Dat, dat, dat, dat komt sowieso nog. Ja, bent u dan ook niet bang voor nog een extra kwetsing, denkt u? Nee, dat denk ik niet. Nee. Kijk, ik, weet, ik, ik denk wel dat ik, dat ik ongeveer weet wat, wat er gebeurd is. Maar niet, niet om, om wat haar woorden zijn geweest, wat, wat als ze geschreeuwd heeft. Maar er zijn heel veel dingen die, die zijn mij niet duidelijk geworden. He, de, de, bijvoorbeeld dat hij haar de hand voor de mond heeft gehouden en met een andere hand de fiets in de sloot heeft gezet. Dat klopt volgens mij niet. En ook dat hij zijn eigen fiets dan nog eens een keer wegzet. Dat zijn andere dingen voorgevallen. Hij moet haar op een, een of andere manier hebben uh, uh, misschien neergeslagen, want zij had ook hele plekken op haar voorhoofd. Mm -hmm. En dus dat is niet, de... niet aan de orde gekomen of niet voldoende genoeg voor u nee, in de rechtszaak? Nee, nee absoluut niet. Nee. En overweegt u dan misschien ook nog om, om hoger beroep aan te tekenen? Nou, als ik alles nou zo, zo na nou vanmorgen nou weer, nou weer natrek, ja. nou ja. Uh, het, het, het zou voor mij mogen, maar ja, goed, dat is aan het Openbaar Ministerie natuurlijk. Ja, en ik had, ik had. Ik hoorde uw eerste reactie. Daar zat toch iets in van. Ik, ik kan weer een beetje meer verder met mijn leven. Of wat meer vrijheid. Maar als ik u zo hoor, dan denk ik: Goh, nou ja, lukt dat? Ja, het lukt natuurlijk überhaupt niet om weer een normaal leven te krijgen. Lijkt me na zoiets. Maar het laat u nog steeds niet los, ook na de straf? De zaak? Nee, maar het laat je nooit los natuurlijk. Nee. Je, je, je kunt niet verder. Ja, je kunt wel verder. We moeten verder leven, dat is logisch. Maar eh, om dit allemaal naadje neer te leggen, dat, eh, nou, dat valt niet mee. Hoe gaat u dat dit weekend doen? Wat voor weekend eh, heeft u voor uzelf voor ja, ogen? Ja, wat nou, rustig blijven, rustig blijven. Ik wil geen, geen overhaaste dingen doen, want eh, ja, goed, dan heb je jezelf te pakken. Meneer Vaatstra, Marja, vader van Marianne Vaatstra, dank voor uw uh, reactie. Oké, okay, graag gedaan. Goedemiddag. Daar. Dan gaan we naar de verkeersinformatie Wijnland-Zwaan. De meeste vertraging die zien we nog steeds in het midden van het land. Het is vooral druk op de wegen bij Arnhem, de A50. Ook bij Amersfoort op de A1 en de A28. De afsluitdijk richting Friesland die was enige tijd dicht eh, nabij Den Oever. Had te maken met een ongeluk bij het monument. Maar zo te zien zijn de rijstroken net weer vrijgegeven. De aanrijding op de A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel veroorzaakt extra vertraging. En de N11 leider richting Bodegraven is helemaal dicht bij Bodegraven. En dat komt door een ongeluk. De onderhandelingen over het zorgakkoord, die zijn uh, nog volop bezig. Zorgafspraken willen ze het eigenlijk noemen. Het, het doel is uiteindelijk om het aantal ontslagenen in de thuiszorg te beperken. De grote vraag is alleen hoe. Marcel Bril, onze verslaggever, uh, is bij mensen die daar mee te maken hebben en krijgen. Marcel, uh, en die mensen zijn natuurlijk ook uiteindelijk benieuwd naar wat er uit gaat komen. Ja, zeker, absoluut. Ik kijk de hele tijd op mijn telefoon... om te kijken of ik nog nieuws kan melden aan de mensen... aan ja, de mensen die zorg krijgen en de mensen die het uh, werk doen. Maar helaas, ook ik kan ze niet helpen. Maar goed, op bezoek bij mevrouw Van E. zelf uh, is ze in de 70. Haar man is invalide en ze heeft twee dagdelen in de week hulp. Goedemiddag, meneer. Uw huis ziet er keurig uit. Mooi geboende vloer, de keuken mooi op orde. Zou u dat ook zo voor elkaar kunnen krijgen als u geen hulp zou hebben? Nee, dat zou me echt niet lukken. Omdat ik reumatisch ben, ik kan die dingen niet met mijn handen doen. En met mijn knieën. En ik heb een heleboel dingen die... Dus ik heb echt hulp nodig. Nu gaat er bezuinigd worden. Stel dat het resultaat is dat u die hulp zelf moet betalen. Is dat voor u mogelijk? Nee, is niet mogelijk. Dat kan ik niet betalen. We hebben AOW en dat redden we niet. Dat kunnen we niet betalen. Misschien moeten de kinderen dan nou maar helpen of de buren. Dat kan ook niet. Ik heb een dochter die invalide is. En haar man die werkt alleen daarvoor. En je hebt gewoon modaal inkomen. Maar verder houdt het ook op. En die hebben het zelf al niet breed, dus... Uh... Dus dan ziet u het niet zitten. Dan weet u niet hoe u de boel je schoon moet houden. Nee, ik zou het niet weten. Het zou vervuilen. Ik ben heel blij met hulp. Ja, en die hulp, Barbara van Rooyen zo heet ze. U bent onmisbaar voor mevrouw Van E. Gelukkig wel, Ja. Gelukkig, ik ben er blij om te horen. Ja, voelt u dat ook zo, dat u, dat u haar echt moet helpen? Ja, ja, ze kan echt een heleboel dingen niet zelf. En daar hebben ze echt uh, onze hulp echt goed bij nodig. Voor vandaag bent u klaar met werk, maar wat ja. doet u op zo'n dag als vandaag voor haar dan? Uh, het Bed verschonen, één keer in de week, uh, toilet doen, we twee keer in de week de badkamer, stofzuigen. Tweilen, uh, ja, de normale huishoudelijke dingen. Ook een praatje? Ja, natuurlijk ook een praatje, want dat hoort ook bij de gezelligheid natuurlijk eventjes, maar... Je bent daar om de cliënten te helpen natuurlijk. Nu wordt er onderhandeld om te kijken of het lukt om nou ja, minder mensen te ontslaan. Uh, wat vindt u daarvan dat men daar zo druk mee bezig is? Ja, heel erg goed natuurlijk. Iedereen wil zijn baan behouden. En uh, iedereen uh, wil graag uh, aan het werk blijven natuurlijk. Ja, want u vertelde eerder in deze uitzending al dat u zich best zo gemaakt. Ja, heel erg. ja, ja. Een, heel, een heleboel uh, rare tijden natuurlijk. En ja, uh, je weet maar nooit of je je baan behoudt baan behoud, dat is natuurlijk heel belangrijk, maar ja, daar staat misschien ook wel tegenover dat u dan loonmin moet leveren. Bent u daartoe bereid? Ja, het is natuurlijk nooit leuk, maar als je je baan wil behouden, dan uh, het moet van alle kanten een beetje komen. En zo het zal toch wel moeten. Ja. Kan dat nog bij u? Verdient u zodanig iets dat u zegt van, nou, daar kan wel wat af? Nou, nee, eigenlijk niet. Ik verdien uh, eigenlijk uh, weinig. Ze doen hier bij alles heel erg hun best natuurlijk voor de medewerkers om het uh, goed te houden. Maar ja, op een gegeven moment door alle bezuinigingen kunnen hun ook geen kant op. Ja, maar goed, u zult wel moeten kiezen uiteindelijk. En als het dan de keuze is: hou ik mijn baan en wat minder loon, dan begrijp ik dat het uw keuze is. Dat is mijn keuze, ja. Nu zijn ze aan het onderhandelen daar, hè? daar hadden we het al over. Ja. Heeft u als vrouw uit de praktijk nog een tip voor hen? Um, denk alsjeblieft heel menselijk, want mensen hebben echt hulp nodig. Wij hebben echt onze baan nodig. En het is echt niet. Uh... Zoom even uit de lucht komen vallen. Het is echt nood dat wij onze baan houden en de mensen hun hulp houden. Ja, ook al moet het toch echt wel bezuinigd worden, toch? Ja, maar denk alsjeblieft menselijk: het is heel belangrijk. Denk aan de mensen. Dank u wel. Okay. Dat was uh, Marcel Beril. En er is uh, ondertussen nog geen nieuws over die zorgafspraken, nog geen akkoord gesloten. Het NOS Radio 1 Journal. Ja, Luik Bastenaken luik is de laatste voorjaarsklassieker dit seizoen. Zondag wordt hij verreden, uh, heel misschien... zonder de Belgische wereldkampioen Philippe Gilbert en 19 anderen. Want de politie vindt dat ze eigenlijk niet mogen starten. Michel Wuits, wielercommentator bij de VRT. Uh, dan denk je gelijk aan doping, maar volgens mij zit het anders, of niet? Ja, ik schrok mijn hoedje. Maar het heeft alles te maken met uh, een ecologische ingreep... van de politie die het niet mooi vindt. Dat renners achterloze papiertjes en afval uh, weggooien in die mooie gloeiende weiden. Want dat is wat er gebeurd de optreden. is. Ja, dat is wat er gebeurd is door Philippe Gilbert. Ja, onder meer, ik neem aan dat ze onder meer Schubert en een paar andere nauwgezet in het oog houden hebben in de Walse Pijl. En misschien de voorbije jaren ook al, want in 2010 is er ook al een actie geweest van een ecologische groep in Wallonië. En die vond het ook niet kunnen dat de rommel zomaar achterlos achtergelaten werd. En nu treedt de politie op. Ik vind het eigenlijk wel drastisch, ja. Ja, want leidt dit niet tot een opstand? Zou het echt serieus zijn dat, dat, dat de politie dit doorvoert? Ik, uh... Ik denk dat de politie vooral een signaal wil geven. Hè. ASO, de organisatie van de Tour de France, ook de organisatie van Rijkbasten uh, en de Waalse Pijl. denkt uh, denk dat het ook in die richting gaat. Even een signaalpuntjes op de i, zodat die renners verwittigd zijn van: doe dat alsjeblieft niet meer, want dan moeten we zelf ook wel ingrijpen de volgende keer. Nou ja, het is dus een soort van laatste waarschuwing. Wel, dat, dat hoop ik, want uh, men doet Wallonië wat aan als men Gilbert de stad verbiedt. Ik neem aan dat straks een paar honderdduizend uh, walen op de knieën gaan als Gilbert voorbij rijdt, voor zijn eigen deur. Ja, want uh, uh, hij komt uh, vandaan, Hij komt vandaan. bij hem thuis voorbij. Ja, precies, hij komt daar oorspronkelijk vandaan. Mm -hmm. Hij uh, woont al een tijdje in Monaco. Dat is het lekker toeven, uh, tenminste als je cent hebt. Uh, maar hij is inderdaad van remouchant. Dan komt hij gewoon voor zijn deur voorbij. Zodat de finale begint daar. En het wordt ook tijd dat een Belg uh, een keer wat wint, toch? In die voorjaarsklassiekers. Ja, hier is het een en al treurnis nadat we twee jaar ongeveer alles wonnen. Enfin, die impressie hebben we toch. En uh, nu hebben cijferfeticisten ontdekt dat het 95 jaar geleden is dat we nog een klassieker gewonnen hebben, of een grote koers in het voorjaar. 95 jaar terug, en dan kom ik uit bij 1918. Dat was aan het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog. Dan denk ik dat we alleen maar met gesneuvelde en zwaar geblesseerden te maken hebben. Ja? En dat er niet echt zwaar gekoerst is. Dus zo diep zit het. En wie was het toen, won? Moet... Weet u dat ook? Dat, dat weet ik echt niet meer. Ik ben geboren in 1956. Toen waren we alweer in de Wereldoorlog verder. Ja, een Belg in ieder geval vond toen. <lacht> ja, zonder redelijke twijfel. Ja. Zit het erin zondag, denkt u? Op wie zet u uw uh, kaarten? Ik zou het toch eerder op de Spanjaarden mikken. Uh, met name Valverde en dan nog uh, zelfs daarboven Rodriguez. En uh, Nibali... Die vorig jaar ingelopen werd op twee kilometer van het einde. Daar zou ik ook mijn euro's uh, durven opzetten. Als ik die tenminste nog heb. Oké, okay. nou, dat, uh, dat zal toch ja. wel. Zondag? Hm. Uh, zondag, mm, ik denk dat Gilbert toch net iets te kort zal schieten. Okay, ja. uh, er zijn duidelijk vijf, zes ploegen aan de stad. die uh, beter gestoffeerd zijn, die uh, beter omringd zijn. Waar uh, de koopmannen echt. Uh, prima uh, omringd zijn. En bij hem is dat wat minder. En de druk is natuurlijk geweldig groot. Het moet zondag gebeuren. Hij is ook wereldkampioen. Iedereen kijkt naar hem. En dat maakt het natuurlijk nog extra moeilijker. En ook de politie kijkt nu naar hem. Geen troep weggooien daar. Luik Bassenakeluik. Ja. Michel Wuits, dank van de VRT. Oké. Okay. Goedemiddag. Tja.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 Servië en Kosovo hebben vanmiddag op de valgreep een akkoord gesloten over de positie van de Servische minderheid in Kosovo. En dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat Servië zich kan opmaken voor toetredingsonderhandelingen tot de Europese Unie. De EU er daarvoor dat van Servië dat het zijn relatie met Kosovo zou verbeteren. President Obama is door zijn topadviseurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de zaak rond de bomaanslagen in Boston. Hij overlegde met onder andere de FBI en de CIA. De politie is nog steeds bezig met een klopjacht naar de overgebleven verdachte. Een jongen van 19 met een Tjeetjeense achtergrond. De andere verdachte, zijn broer, kwam om in een vuurgevecht met de politie. De officiële dodental van de ontploffing van de kunstmesfabriek in Texas staat op 12. Dat heeft de politie meegedeeld. Meer dan 200 mensen zijn gewond geraakt. Premier Rutte vindt het goed nieuws dat het Koningslied op nummer 1 staat bij iTunes. Dat is voor ons hem een signaal dat veel Nederlanders het een mooi lied vinden. Een groot deel van de opbrengst gaat naar het Oranje Fonds. Veel mensen hebben kritiek op het lied, maar Rutte zegt erover dat over smaak niet valt te twisten. Dan krijgt u het uh, weer, Willemijn Hubert. Vanuit het Noordwesten is het flink aan het opklaren en wordt het ook droog. Maar vooral in het Oosten is het nog steeds bewolkt en trekken er stevige buien over, waarbij er ook een kleine kans op onweer is. Vannacht wordt het in het hele land drogen, zijn er brede opklaringen. Er staat een matige noordenwind, op de wadden waait het wat harder. De temperatuur daalt flink tot rond het vriespunt in het oosten van het land, aan zee tot een graad of drie. En lokaal kan het aan de grond licht vriezen, dus heeft u al plantjes buiten staan, houdt daar dan rekening mee door ze bijvoorbeeld af te dekken of binnen te zetten voor de nacht. Zaterdag wordt een zonnige dag, met misschien in het noorden wat wolkenvelden van zee en in het zuidoosten vooral in de ochtend nog wat bewolking. Maar de zon bepaalt toch echt wel wat weerbeeld. Warm wordt het echter niet, de matige wind komt uit de meest noordelijke richting en voert kou met zich mee, waardoor de maxima morgen tussen de 9 en 11 graden liggen. In de nacht naar zondag is het helder en op veel plaatsen vriest het op klomphoogte, dus ook dan nog geldt de waarschuwing voor uw planten. Zondag overdag neemt vanuit het oosten de bewolking toe, in het westen start de dag zonnig. Het wordt 11 tot 14, lokaal misschien 15 graden. Er is maar weinig wind en ook dan blijft het de hele dag droog. Gaan we naar de verkeersinformatie. Wijnand de avondspit. Ja, die verloopt vooral in het midden van het land nogal druk. Zeker bij Arnhem op de A50 en bij Hoevelaken bij Amersfoort op de A1 en de A28. Voor de rest verloopt die vrij normaal. Een paar uitzonderingen wel. De afsluitdijk richting Friesland was enige tijd dicht. Gaat om de A7 bij Den Oever na een ongeluk. staat nog een korte file voor Den Oever. Maar de rijstroken zijn vrij, dus dat moet alweer gaan oplossen. Elders op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Tussen Tijnje en Drachten vijf na een ongeluk. En 11 Leiden richting Bodegraven is al een hele tijd dicht bij Bodegraven na een vrij ernstig ongeluk, waarbij ook een vrachtwagen was betrokken. Er is ook technisch onderzoek nu. Het gaat nog wel een paar uur duren. Verkeer van Leiden naar Bodegraven kan beter oprijden over de A4 en de A12. De N214, de Provincialeweg Papendrecht-Leerdam... is in beide richtingen dicht bij Papendrecht. En ook dat komt door een ongeluk. Zoekt u beleggingsfondsen met overtuigende rendementen? Hier komen ze.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 Bijna vijf minuten over half zes het Radio 1-journaal met premier Rutte. Want hij is blij dat staatssecretaris Teven door kan en dat hij steun heeft gekregen van twee derde van de Tweede Kamer. Teven moest zich gisteren in de Tweede Kamer de hele dag verantwoorden voor de zelfmoord van de Russische asielzoeker Dolmatov. Premier Rutte. Fred Teven, is een gewaardeerde collega, een uitstekende staatssecretaris, dus ik ben blij dat hij doorgaat en dat hij steun heeft gekregen van twee derde van de Kamer. Is hij inderdaad de aangewezen man om uh, dat vertrouwen te herstellen? Ja. Er zijn namelijk partijen zoals D66 ook en het CDA uh, die dat niet vonden. Wat vindt u daarvan? Ik vond dat anders. Kijk Bij het CDA was de, uh, was de argumentatie ook een andere. Uh, het CDA zei eigenlijk letterlijk in de derde termijn... het is niet zozeer dat wij de persoon tevreden niet vertrouwen. Wij als CDA vinden dat iemand hier ook zichtbaar... Uh, uiteindelijk voor moeten aftreden. Ik ben het daar niet mee eens. Ik vind het belangrijk dat Teven zich verdedigde. Dat deed hij goed. En uiteindelijk ook steun van de Kamer kreeg. Tot slot, was je aan het eind van de avond opgelucht... Uh, over de uitkomst van het debat? Of had u het eigenlijk wel verwacht? Uh, ikzelf. Uh, ik ben eerlijk gezegd daar neutraal ingegaan. Ik heb echt steeds gedacht, zo ik het ook met Teven van tevoren besproken... het is een zeer ernstige zaak. Uh, uh, je hebt naar mijn absolute overtuiging uh, de juiste reactie gegeven... ook de juiste maatregelen getroffen. Uh, je komt langs de juiste uh, redenering ook tot de conclusie... dat jij degene moet zijn, jij Teven degene moet zijn... dit het beleid moet uitvoeren. Je moet daar nu een meerderheid van de Kamer... Uh, zo het kan een grotere meerderheid dan alleen een coalitie van overtuigen. En dat is hem gelukt. Premier Rutte was dat uh, in gesprek met Dominique van der Heijden. En dan het koningslied houdt de gemoederen al de hele dag bezig. Op 30 april dan is de bedoeling dat heel Nederland het zingt bij de troonswisseling. Michiel Breedveld vroeg zich af of het er bij de ministers al een beetje in ziet, dat lied. Minister Plasterk, goedendag. Het koningslied, heeft u het al gehoord? Ja, de dag die je wist dat zou komen, dat staat ja. mij wel bij. Ja. ja, mist u niet een beetje de snik, vroeg ik me af. Ik heb het nog niet gehoord, ik heb het alleen maar gelezen. Dus dat echt gevoel me nog komen met de muziek erbij. Minister Hennis, goedendag. Het koningslied, vindt u het wat? Ik heb het nog niet gehoord. Ik hoorde dat het net bekend is gemaakt. Dus ik ga dat zo even luisteren. Moet ik even een stukje zingen voor u? Nou, doe, ga je gang. we ja, kijk, we u opletten. Dat is heel mooi. Straks voor de koning, hè? Ja. Door de regen en de wind zal ik naast je blijven staan. Ik bescherm je. Tegen alles wat er komt. Mijn hemel, ik wist niet dat er in jou een, een soort Marco Borsato schouw ging. Daar sta ik aan. Minister Blok, goedendag. Goedemiddag. Het uh, Koningslied, heeft u het al gehoord? Nee, nog niet, want ik zat hier uh, de hele ochtend in vergadering. De maar als u het voor wil zingen, dan ga ik naar u luisteren. Zeker, dan komt hij. Ja. Ik zal waken als jij slaapt. Ik behoed je voor de storm, hou je veilig, zolang als ik leef. Zoals u het zingt, vind ik het prachtig. Ja? Ja. Het staat als een huis, hè, dus ik moest even aan u denken. Ja. ja, ik sla nu even een arm om je heen. Wat, ja. Dat is het enige wat ik nu kan doen. Prachtig ja. Ja. vertedigend, toch? Verterend. ja. Ik zal raken als jij slaat. Ik behoed je voor de storm, hou je veilig. Zolang als ik leef. Als ik leef. Heeft u het Koningslied al bestudeerd? Nee, nee, nee. Ik heb hier de tekst. Nou, zo één moment. Het is heel moeilijk. Er komt een, een rap, twee keer. Nee. En dan die tweede rap is dan wel aardig nog. Er zit dan het The way van Willem. Drie vingers in de lucht. Kom op, kom op. Ja, ik hoor Ali B hier. Drie vingers in de lucht, kom op! The way van Willem, drie vingers in de lucht, kom op, kom op. Serieus? Ja, Serieus? Ja, uh, in gaan we met 16 miljoen mensen zo? Ja, mensen, ja. Ja, uh, ja, Ik ga even goed luisteren, maar je geeft wel een interessant voorschotje zo. Ja. Minister opstelt. het Koningslied is offline bij YouTube. Hoe kan dat? Hé, hey. nou, ja, dat weet ik niet. Nee. Nou, wegens, uh, ik zal het even voorlezen, want het is best schrikbarende boodschap. Ja, wegens, heb... wegens spam, oplichtingspraktijken en commercieel misleidende inhoud. Ja, ik... <laughs> Ik Denk dat ik verstandig doe door daar geen enkel commentaar op te geven. Dat is even ingewikkeld, dat wordt het, hoor. Te lastig. Ja, gaan we met 16 miljoen man gaan we dat ja. samen gewoon allemaal doen? De 30ste? Nou ja, ik ga, ik ga eens kijken wat er gebeurt. Ik ga er in ieder geval wel naartoe. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Kent u het al? Nee, maar u doet het prachtig. Ja? Het is het, uh, het officiële koningslied. Nou, dat is, me, dat is me wat. Ja. Spreekt het u aan? Dat is eigenlijk de vraag. Want het is een nationaal lied. Kijk, misschien dat het ook met de uitvoering te maken heeft. Nee. Bij gebrek aan een totaal orkest nog aan kracht kan winnen. Maar ik vind dat u een poging doet. Uh, kijk, over smaak valt nooit te twisten. Maar ik stel wel vast, het staat op nummer 1 bij iTunes... Uh, iedereen uh, dus, uh, en de klant heeft altijd gelijk, uh, dat betekent dat er 99 cent per keer betaald wordt. Daarvan gaat een groot deel ook naar het Oranjefonds. Dus dat is goed nieuws. Ja, goed nieuws. En dan, nou, stel ik me af te vragen, want we moeten dat met z'n allen zingen, toch? Hè? U ook straks. Oh. Maar we hebben nog anderhalve week, toch? Dus dat, dat... Ik denk dat het verstandig is dat ik dat beperk tot lippen. Oh. Ja? Uh, want mijn piano spelen is legendarisch, maar mijn zingen ook, maar dan totaal omgekeerd. Ja. En een van de schrijvers van het nu al veel besproken lied is zanger Ellen Clark. Ik sprak vlak voor de uitzending met hem en zei natuurlijk: Goedemiddag! Hi, goedemiddag! Wat voor dag is dit voor jou? Uh, nou, ik moet heel eerlijk zeggen: het is, een, uh, het is niet een uh, heel veel uh, meer bijzondere dag dan anders. Maar ja, het is natuurlijk wel leuk gewoon uh, als iets wat je hebt gemaakt zo uh, onthuld wordt. Of in ieder geval, laat ik het anders zeggen, iets waar ik uh, betrokken bij ben geweest. Ja, en, en volg je de reacties ook een beetje daarop? Um, nou, ik, ik hoorde toevallig, uh, toevallig net dat de reacties heel erg, uh, ja, soort heel erg... Uh, ja. Nou, Verdeeld waren eigenlijk. Ja. Uh, maar ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het stuk zelf nog niet gehoord. Uh, nadat hij uh, af is gemaakt. Dus, uh, dus ik kan ik, ik, ik mezelf moeilijk een oordeel overstellen. Maar, Je hebt het hele lied uh, nog niet gehoord? Ik, ik heb het hele lied nog niet gehoord. Hey. Nee, want ik, ik ben eigenlijk. Uh, ja, gewoon niet, niet meer betrokken geweest bij het opnameproces... anders dan uh, dat ik mijn regels heb ingezongen. En ik weet eigenlijk niet uh, wat, wat John Eubank ervan gemaakt heeft. Maar... Nou, er waren mensen die het mooi vonden, zoals je al zegt. Die zeggen, nou, mooie compilatie van stemmen. Hè. Doekele Terpstra bijvoorbeeld zegt dat. Mm -hmm. Die kennen we nog van de vakbond van vroeger. Anderen vonden het een Disney-achtige sfeer hebben. Maar er is toch ook wel vrij veel kritiek op de tekst. Kan je je daar iets bij voorstellen? Nou ja, ik, ik kan me er heel veel bij voorstellen, want het, weet je wel, het is natuurlijk een lied wat, uh, wat, wat gemaakt is om, om ja, bij, bijna, hè? Ik, vind, ik vind het een beetje een, een, een rotte woord, maar voor het volk. En, en als je zoiets doet, dan, uh, dan, ja. dan heb je natuurlijk, een he je spreekt een hele, gro een hele grote groep mensen, probeer je aan te spreken, en dan komt natuurlijk ook ongetwijfeld een heel, uh, komen een heel uh, uh, ja, komen daar negatieve reacties op. Dat ja. is onvermijdelijk. En zou je dan... nog een keer willen met, met zoveel verschillende mensen aan, aan, een, aan een lied schrijven? Oh, ik heb dat heel vaak gedaan. En nou, absoluut, dat is, dat is een, zeker iets wat ik vaker ook wil doen. In Amerika gebeurt het niet anders, weet je wel. De meeste grote liedjes die wij kennen zijn door vijf of zes mensen geschreven. Ja. En tegen al die mensen die zeggen is, het is ruttig. waar gaat dit over? Petities van weg met dat lied. Wat, wat zeg je tegen die mensen? Nou, dan zeg ik helemaal, daar zeg ik helemaal niet. Het is helemaal niet aan mij om iets tegen die mensen te zeggen. Ik bedoel, dat, dat, is, ook, dat is het ding, weet je wel, als je een liedje schrijft en het maakt er eigenlijk niet uit of dat zo'n, nou ja, kun je wel zeggen beladen lied is als, als het koningslied of, uh, of gewoon een uh, simpel popliedje. Je schrijft iets en op het moment dat je het hebt geschreven is het niet meer van jou, maar dan is het aan de mensen die dat horen om zelf te bepalen wat ze daarmee doen. Weet je wel. En, en uh, ja, als, als iemand niet uh, tevreden is over een stuk, uh, nou, dan, dan is het toch heel simpel. Dan luistert u er niet naar. Of, of uh, ja, zo, zo simpel Zo simpel, uh, zo simpel is dat het. Altijd, er wordt ja, in, in ieder geval over gesproken, Hélène Clark. Dank je wel. En uh, nog een goede dag en uh, je zal het binnenkort wel eens geheel horen. Oké, okay. ben benieuwd. Dank je. Hoi. En dan een uh, ander lied waar veel over gesproken wordt. Het gaat er al dagen over op uh, social media. De nieuwe single van Daft Punk. Hij is uitgekomen Get Lucky. Like the legend of the Phoenix, All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Uh, the force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 Dat is hem dus. Er werd rijkhalsend naar uitgekeken. Die nieuwe single van Daft Punk. Get Lucky. Dat was hem. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Nou, redelijk goed. In het midden van het land is het wel behoorlijk druk. De afsluitdijk in het noorden was een tijdje dicht richting Friesland. Nou, de weg ging weer vrij. Het was een ongeluk gebeurd. Maar in de file daarachter is ook een ongeluk gebeurd nu. Tussen Wieringenwerf en Den Oever, drie kilometer file. De N11 verleiden richting Bodegraven. Is deze hele avondspits dicht bij Bodegraven na een ongeluk. Fieden vanaf Alphen aan de Rijn. En de N214 Papendrecht Leerdam is in beide richtingen dicht bij Papendrecht. En dat komt door een ernstig ongeluk. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. was en is een week vol met nieuws. Binnenland, buitenland, ook in de politiek. Die week die neem ik door met verslaggever Joost Vullings in Den Haag. Joost, een, uh, een roerige week toch wel, uh, politiek gezien... in de verhouding tussen bijvoorbeeld kabinet en oppositie. Ja, nou en of, het, het was me wel weer een weekje in Den Haag... zou ik haast uh, willen zeggen. Nee, absoluut, we hebben natuurlijk het debat gehad over het sociaal akkoord... Uh, waarin het toch uh, uiteindelijk het uitliep op een, een botsing tussen kabinet en oppositie. In die zin, het sociaal akkoord wordt waarschijnlijk wel gesteund geen enkele partij steunt het akkoord in het geheel maar op onderdelen steunen alle partijen wel iets waardoor het wel goed komt maar ja dat de de coalitiepartij of de oppositiepartij die wilde toch al graag over die bezuinigingen van 2014 praten. En het kabinet zegt, nee, dat doen we pas in de zomer, eigenlijk pas na de zomer. Want dat zo hebben we dat afgesproken met de vakbond. Nou, dat was botsing 1. nou gisteren een vrij klassieke botsing. Dat was natuurlijk naar aanleiding van de, het optreden van staatssecretaris Teef in zaken van de zaak eh, Domatov. Waarin een een derde van de oppositie vond dat die moest opstappen. En vandaag hadden we de VVD-fractievoorzitter Zelstra, die ook nog een knuppel in de, in de... of nou knuppel, misschien nog wel een steen in De Haag of hij vergooide. Ja, omdat hij zei dat de Eerste Kamer niet zo politiek moet doen, even vrij vertaald. Ja, nou, dat, dat is natuurlijk de bal op de stip leggen, want uh, daar houden ze natuurlijk niet van. Uh, zeker een partij als de VVD, die al jarenlang uh, het standpunt heeft, de Eerste Kamer moet gewoon uh, blijven. En nu zit het een beetje... Tegen, dat de Eerste Kamer af en toe een beetje tegenstribbelt. En dan zegt, zegt de VVD-fractievoorzitter: ja, als dit zo doorgaat en zij de Tweede Kamer kopiëren, dan moeten we misschien maar die Eerste Kamer opheffen. nou Dat, dat leidt natuurlijk tot, tot hoongelach in Den Haag. Ik, ik, veel kamerleden op Twitter uh, die er grappen over maken, uh, ja, die hebben echt zoiets van: ja, waar is die nou eigenlijk mee bezig? Ja, en de oppositie, uh, Eerste Kamerleden die er geïrriteerd over uh, waren. Um, je je vraagt je wel af en toe af: wat wil het kabinet nou? Want de ene dan lijken ze een nederig toenadering te zoeken tot de oppositie... en de andere keer is het weer... Uh jongens, euh, doe even normaal en steun ons. Ja, nou dat, was, dat was dat debat van het sociaal akkoord. Uh, achteraf denk ik, wel, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Het kabinet heeft het altijd over draagvlak en, en, en bruggen slaan. En op zich stelde de, de, de oppositie zich vrij uh, constructief op. Die zeiden van, nou, de minister-president denkt... dat die extra bezuinigingen voor 2014 uh, niet nodig zijn... maar de rest van de Tweede Kamer, inclusief zijn eigen fractie... denken dat die bezuinigingen wel nodig zijn. Laten we nou met z'n allen afvast... Nu gaan nadenken en niet wachten tot het einde van de zomer. En als je nu al gaat nadenken, dan willen wij als oppositie meedenken. En dan heb je ook gelijk steun voor die maatregelen, ook in die, in die Eerste Kamer. Nou, een heel heel reëel aanbod. En toch werd het afgeslagen. En ik denk wat het geval is dat het sociaal akkoord is afgesloten met de werkgevers en de werknemers. En de werknemers leest de FNV. Ja, en de FNV heeft een zeer kritische achterban. En kennelijk had de voorman Ton Heerts die toezegging van het kabinet nodig om die extra bezuiniging om dat pakket van tafel af te halen. En ja, als de oppositie het dan anders wil... kennelijk is die brug naar de sociale partners richting de FNV zo broos... dat ze dachten, die houden we eerst in stand. En dan moeten we maar heel eventjes de oppositie bruskeren. Maar daar denken we dan later wel weer uit te komen. Ja, en zie je, zie je ook nog verschil tussen PvdA en VVD in de benadering van de oppositie? Ik bedoel, is er eentje die wat, wat, wat feller is dan de ander daarin? Nou ja, Je ziet het vandaag aan, aan natuurlijk de uitspraken van de VVD-fractievoorzitter... Halbe Zelstra. Je merkt de laatste weken wel bij de, de VVD... dat je zo in de wandelgangen hoort van... ja, we gaan toch niet echt voor ieder wetsvoorstel een akkoord sluiten. En bij ieder wetsvoorstel moeten we dan concessies doen. En al die concessies kosten geld. En ja hoe halen we dan onze financiële doelstellingen? Dus daar bespeur je intussen dat ze, dat ze denken... nou, we, desnoods gooien we de beuk erin... Uh, we drukken een wet door de Tweede Kamer. Daar hebben we de meerderheid. Dan leggen we die wet neer in de Eerste Kamer. En dan moeten wij het nog maar eens zien hoe dapper die senatoren zijn... van partijen als CDA, D66 en GroenLinks. Dus uh, ja, als het zo door blijft gaan, dan heb je een grote kans... dat het, wat de VVD betreft er powerplay wordt gespeeld. Ja, en, en omgekeerd, wil de oppositie ook wel echt iets doen met het kabinet... of maken ze ook wel de hele tijd gebruik van deze broze situatie? Ja, dat iedereen maakt hier gebruik van iedere situatie... om, om politiek erin te halen. Per definitie. Van de politiek. Nou ja, wat, wat natuurlijk wel zo is: kijk, het vorige kabinet was een minderheidskabinet in de Tweede Kamer. En toen hebben partijen onderwerpen gedoogd. En die hebben wel gezien dat als je gedoogt, dat, dat. Nou, dan haal je iets binnen voor je eigen partij. Maar echt heel populair werden partijen in die van. En daar hebben ze een les uitgeleerd: van als je een onderwerp steunt, dan moet, je, dan moet er echt. echt hele duidelijke winst in zitten voor je achterban. Want jij denkt nu aan GroenLinks bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Want ja, bij de SGP dat ging wel, maar die hebben natuurlijk een hele stabiele achterban. Dat is een ander soort achterban. Maar bijvoorbeeld een partij als GroenLinks die denkt, ja, we staan. Er. We staan er niet goed voor. Volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen. En ja, dan gaan we bijvoorbeeld niet een heel pakket steunen... waar allerlei pijnlijke bezuinigingen zitten. Dus die, die zijn op zoek naar één kers. En dan kunnen ze iets steunen. En als ze er dan veel voor terugkrijgen... dan kunnen ze dat goed uitventen. Ja, dus dus ja, de oppositie wil wel steunen. Wil wel constructief zijn, maar wel uh, tot een zekere grens. Goed, Joost Vullings was dat vanuit Den Haag. Dankjewel, Joost. Het NOS Radio Journal journaal Media Overzicht Met Anouk Thijssen. Goedemiddag. Het is niet verrassend. Veel, heel veel over de gebeurtenissen in Boston... in de media en op de sociale netwerken. Opvallend is dat The Boston Globe, een van de kranten die het nieuws op de voet volgt... normaal gesproken een betaalmuur op de site heeft staan. Maar die is tijdelijk weggehaald, zodat iedereen toegang heeft tot de artikelen. NRC spreekt van een chaos bij de klopjacht naar de tweede verdachte. De enige Engelstalige krant in Rusland, de Moscow Times heeft een toelichting op de informatie over de Tsjechense broers gevraagd... aan het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Die zeggen de zaak te onderzoeken, maar verder doen ze geen mededeling. Stel trouwens dat je gewoon in Boston was voor de marathon en daarvan wilde genieten, maar ineens na de aanslagen een foto van jezelf als mogelijke dader tegenkomt op sites, sociale netwerken en in de kranten. Dat overkwam de 17-jarige Salah Edin Baroum, vijf jaar geleden verhuisd vanuit Marokko naar Boston. Hij stond op een van de foto's met mogelijke daders die de afgelopen dagen de ronde deden. Volgens de politie heeft de jongen niets met de aanslagen te maken, maar daarmee is het voor hem nog niet afgelopen. Don't want to look at people, because when they look at me, they're gonna be like, "Oh, you just did this. How could you do that? Why would you even do that? You got so many people you killed, at eight years old You killed a lot. You got people injured. How you got, you, you, you, you their their family are gonna feel so horrible after what you did? But if you look at look at it, it wasn't me. Ja, ik was het niet, zegt hij, durfde eigenlijk niemand meer aan te kijken... op het moment, uit de angst dat ze hem als de dader zien. Ja, precies. Hij is wat geëmotioneerd ook over de zaak. Hij heeft de pers toegesproken. Maar voor hem is dus nog niet afgelopen. De kans dat iemands computer of uh, account wordt gehackt... is groter dan de kans dat iemands fiets wordt gestolen. En het risico op e-fraude is twee keer groter... dan dat je portemonnee wordt gerold. Dat schrijft het Parool op basis van een onderzoek... door de NHL Hogeschool en de Politieacademie. RTV Noord meldt dat de Nederlandse melkveehouders... boos zijn op de Deutsche Bank. Ze willen de bank voor de rechter slepen... als boeren hun leningen niet kosteloos mogen overzetten. De bank nam drie jaar geleden een groot aantal klanten over... van de ABN AMRO... Maar maar Deutsche Bank zou nu alleen verder willen met de grote bedrijven die een miljoenenomzet hebben. En dat betekent dat boeren hun uh, heil elders moeten zoeken. Maar dat kost geld, zegt een melkveehouder. Het is zo, uh, als je overstaat naar een andere bank, ben je sowieso ongeveer een, een 10.000 euro uh, aan extra kosten uh, ben je kwijt. En uh, wij vinden het gewoon de Duitse bank die voor zijn rekening moet nemen. Plus nog eens een keer dat wij vinden dus dat uh, die eventuele boeterentes die ze willen heffen, dat die niet van deze tijd zijn. Want het is toch de Duitse bank die uh, zegt, zegt dat ze niet meer de goede bank voor de ondernemers zijn. Is er leven op andere planeten? Het wordt steeds waarschijnlijker om deze vraag met ja te beantwoorden. NASA zegt dat de Kepler-ruimtetelescoop twee planeten heeft gevonden die rond één ster draaien. En verschillende sites melden dat nieuws, waaronder ook de BBC. En volgens een wetenschapper bij NASA komen deze planeten het dichtst bij de leefbare planeten dan alle andere planeten die ze tot nu toe zijn tegengekomen. Op een van de planeten die ze nu hebben gevonden, kan je alleen terecht met speciaal ruimtepak. If you land on the other one, don't take off your spacesuit. Because it's not very good for us to breathe more than one bar or like a lot of CO2. We'll have to get some masks to do that. While the other one potentially is gonna be very hot and muggy, but doesn't need that kind of CO2. NASA verwacht er ook water aan te treffen... maar het zal nog wel even duren voordat er een ruimtereis naartoe zal gaan. De planeten zijn iets groter dan de aarde en zo'n 1200 miljard lichtjaren weg. Tot zover het mediaoverzicht. Ik kijk uit mijn ooghoeken nog eventjes naar de Amerikaanse televisiezenders. Er staan nog steeds rijen dik politiewagens met uh, sirenes aan, zo te zien. Uh, maar nog geen spoor van de verdachten in Boston. De klopjacht gaat door... Komend uh, half uur in het Radio 1 Journaal natuurlijk meer daarover. Tot zo.